Katrien Straatman met het NOS-journaal op de A28 bij Bijlen is aangehouden. Rond twee uur vannacht werd op de snelweg het lichaam gevonden van een naar nu blijkt man van 20 uit Groningen. Enkele uren later werd een 53-jarige inwoner van Assen aangehouden op verdenking van het verlaten van de plaats van een ongeval. Nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 willen dat de rampplek opnieuw wordt onderzocht op achtergebleven menselijke resten. De stichting Vliegramp MH17 reageert daarmee op het bericht dat een journalist een menselijk bot heeft gevonden op de rampplek. De stichting gaat binnenkort met het OM in gesprek. Op nieuwjaarsdag zijn twee vliegtuigen in het luchtruim boven Gent bijna op elkaar gebotst. Een Egyptisch vrachttoestel en een Frans passagierstoestel passeerden elkaar op een afstand van ruim 1300 meter met een hoogteverschil van 90 meter, schrijft de VRT. Uit onderzoek van de Belgische luchtvaartautoriteiten blijkt dat het Egyptische toestel niet reageerde op instructies van de luchtverkeersleiding om de vlieghoogte aan te passen. Opnieuw is een tennisser geschorst vanwege het gokken op tenniswedstrijden. De Australiër Callum Patergill, nummer 1207 op de wereldranglijst, plaatste tussen mei 2012 en november 2014 in totaal 291 weddenschappen op wedstrijden. Hij mag zes maanden niet tennissen en krijgt een boete van 10.000 Amerikaanse dollar. Vorig jaar werden al zeven tennissers en vier officials bestraft voor matchfixing. Het weer, er trekken buien met regen en natte sneeuw over het land... maar er zijn ook plekken waar het droog blijft en de zon schijnt. Vanmiddag meer buien, in het binnenland mogelijk met sneeuw. Er staat een stevige noordwestenwind en het is een graad of 4. Morgen ook wisselvallig, bij ongeveer dezelfde temperatuur. Na het weekend droger en iets kouder. Dit was de verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A20-hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 3 kilometer...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 Weet je wie je wilde zijn? Maar je weet hoe het is en als je me mist bedenk dan maar dat ik altijd blijven zal in de mist U bent aangeland in het tweede uur van het programma Goedemorgen Zandvoort. U hoorde tot het bittere eind van Bluff. Nou, dat hebben we een beetje ingekort. Want anders duurt het nog een tijdje. Als ik naar buiten kijk, dan hagelt het. En sneeuwt. sneelt. Uh, het is slecht. Zeker. Maar we, we zitten hier lekker binnen. Zeker. En de, kof en de koffie is goed. En eh, lieve mensen, u hoort eh, mijn stem, Pieter Jouwstra. En ik mag het programma vandaag alleen presenteren en interviewen. En dat eh, gaat best leuk. Geen Rutte, die staat eh, achter de bar met de koffie. Dus u kunt nog rustig langskomen in Hotel Hoogland. Dat is de locatie van vandaag. En ze is uitstekende koffie en thee, als u dat nodig heeft. Dus kom nog even. Wat gaan we doen in dit, dit komende uur? We gaan eerst praten met Willem Paap. En dan heb ik het over Sociaal Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen Willem. En daarna gaan we praten over de verbeelding. En dat is met uh, Ramon de Munk. Nou, dat uh, is een. Uh, ja, hij is toch ook al geweldig. En dat is een project dat zich richt op mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. En uh, die willen we weer aan de slag hebben. Nou, hij weet er alles van. Daar gaan we over praten. En we sluiten het uur af met Hans Rijmers. En dan praten we over de Kerr. Ja, en die is hier al een paar keer in Nederland in Zandvoort geweest. Een uitstekende jazz-zangeres uit Amerika. Eh, opleiding in, eh, nee, in eh, Hawaii, geloof ik. En, nou, daar weet Hans Rijmers alles van. Maar goed, we gaan eerst praten nu met uh, Willem Paap. Willem, ja. je hebt het druk gehad de laatste maanden. Dat uh, kan je wel zeggen, ja. Ja, en nu? En nu, nu gaan we vrolijk verder. Allereerst, weet jij iets over de vraagje van, uh, van die ik krijg? Uh, wie gaat uh, Gertone opvolgen? Want Gertone is nu wethouder geworden. Ja, Oesie uh, wordt raadslid. Oké. Okay. En uh, Pim Kuik, buitengewoon raadslid. Oh, die is net terug van vakantie? Ja, Juist, klopt, ja. ja. Ja, je hebt hem gezien. Ja, ik sprak ja. hem. Daarom dacht ik, ja, ik zal ja, even ja, vragen. Ja, ja, ja. Dus hij wordt schaduwraadslid? Ja. Dus uh, aankomend anderhalf jaar zullen jullie minder op vakantie kunnen. En jij, jij, <laughs> jij hebt ook een Ja, Twee. Twee. Wie? Ja. Sannekol en Henkeur. En zijn er goede? Dat uh, zijn goede, jouwe. En uh, als je nu kijkt naar de komende veertien maanden. Ja. Dan komen de verkiezingen eraan. Ja. ja dan, uh, gaan ga, we, ga dan Ga je gaan. door? Ja, ik uh, ga nog uh, één periode wil ik doorgaan. En daarna wil ik het echt naar jongeren overlaten. Want dan ben ik 65. En dan vind ik het wel uh, genoeg. Oké, okay, maar het ligt, voor dan, het he? ligt nu vast, zoals Zandvoort gaat door. Ja. Nee, omdat ik in de afgelopen uh, maanden uh, namelijk dus, ja, iets gehoord heb van Suzanne Zandvoort... Nou, meestal je, je, deden we het gezamenlijk met de PvdA. Nou, dat, ja, gaan we, ja, nou uh, uh, ik, dat gaan we wel anders insteken nu. Ik hoorde van, ja, wij denken hetzelfde over als de Partij van de Arbeid. Ja, of andersom. Ja. <laughs> ja, ja. Maar, maar dat gaat anders In Je eigen geluid, Suzanne ja. Zandvoort, is. dat mis ik. Daarom zeg ik, dat uh, gaan we anders doen. Hoe ga je dat doen? De komende 14 uh, maanden. Uh, we komen gewoon met ons eigen verhaal. Ja. En uh, waar we elkaar kunnen ondersteunen, kunnen we elkaar gewoon ondersteunen. Maar wel ja. met je eigen verhaal. Ja, dat mis ik. Want ik kijk jullie partijprogramma. Ja. En dan zie ik een hoop boel dingen die wel geëffecteerd zijn. Maar ook een aantal zaken die nog niet uh, besproken zijn. Of die... Uh... Uh, Zeggen ze uh, wat? Uh, twee jaren. Het huisartsenpost moet in Zandvoort s'avonds en ja. weekenden open zijn. Ja, dat vinden we nog steeds. De polykliniek moet in Zandvoort komen. Ja, dat, dat hebben we toen. Uh, uh, straatverlichting, moet, straatverlichting moet op en om branden in de straat. Ja, of in ieder geval uh, zoveel mogelijk met letten, dat is ook uh, goedkoop. De ambulance en, uh, moet eten. in de brandweerkazerne komen. Ja. Nou, nu nou we het ja, daarover ik, hebben. Ik kan, nou we ik kan zo nog een zootje noemen. Ja, nu we het daarover hebben. Uh, uh, in ieder geval voor de zomermaanden. Uh, is het uh, zo goed als uh, geregeld. Hè? Uh, afgelopen uh, week uh, was de VRK of de ambulance. Uh, ja. Dus van de Velden was in Zandvoort. We hadden daar wat vragen over. Omdat wij vinden dat de ambulance te laat uh, uh, aankomt in Zandvoort. Hè? Soms halen ze de 15 minuten niet. Uh, dat is goed opgepakt. Uh, uh, uh, ja, je ziet nu al vergeleken met 2015 een verbetering. Van 15 en nog wat procent naar uh, 10,5 of 8 procent. Dus de, daar zit een verbetering in. Maar het moet natuurlijk nog beter. Maar snap je, ik... ik, ik, ik, ik... Ik weet dat je een zeer betrokken en actief raadslid bent. Ja. En overal je gezicht laat zien. Ja. En zeer betrokken bent met de mensen die het moeilijk hebben in Zandvoort. Ja, klopt. Daar spring je altijd bovenop en ja. je werkt eraan. Ja. Maar ik mis jouw geluid in ja, dat... de gemeenteraad. Ja, Nou, daarom, ja, gaan gaan we we het, daarom gaan we het ook anders doen. Wat ik net uh, vertelde, zo gaan we het doen. Ik kom met mijn verhaal, PvdA komt met mijn verhaal. Je hebt uh, nog maar 14 maanden, hoor. Daarom, daarom. Dus uh, het wordt tijd dat we het even anders gaan doen. Wel zoveel mogelijk uh, uh, uh, samenwerken, maar wel met je eigen geluid. Wat vind je van de, de, de overgang van de ambtenaren naar Haarlem? Goed idee. Daar sta je volledig achter? Ja. Eerst is het een paar jaar geleden niet, eigenlijk. Ben je niet bang dat zandvoerten zich daarvoor afstraft bij de verkiezingen? Nee. nee. Als je goed met je verhaal komt, dan uh, begrijpen ze het. Ik, ik, ik spreek wel eens meer in het dorp, die vragen erom en dan leg ik het uit. En dan, uh, op laatst vinden ze het eigenlijk ook wel een goed idee. Want als je gaat kijken wat voor deskundig personeel je tegenwoordig moet hebben. En wat je allemaal vanuit het Rijk gaat krijgen. Straks uh, gaan ze met belastingen rommelen. En uh, dat kan je dan ook weer naar gemeentes. Dus vraag me niet welke belasting je dat is allemaal nog uh, in de pijp. Dus het wordt allemaal te deskundig. En voor kleinere gemeentes is het financieel gewoon niet meer op te brengen. Om duurder personeel aan te nemen. Deskundig personeel. Oké. Okay. Hadden we die niet? Een paar, maar niet uh, genoeg. Zeker uh, gezien uh, de, het sociaal domein, hè, wat je allemaal op je afkrijgt. Ja, dat is voor kleinere gemeentes. En dat zie je ook in de, in de landen, uh, zie je toch meer uh, die samenwerkingsverbanden met grotere gemeentes. Want daar zit die deskundigheid. Jij bent zandvoerder Ja, in uit en hè Ja, ja. Wat, is, wat is je bijnaam? Broekie. Broekie? Ja. Oké, okay. Nee, dan weten we het even. Dan, dan zegt iedereen van wie is het er eentje. Nou, ja, ja, we ja, ja, ja. ja. Nou, maar hebt... tegenwoordig weet men dat niet meer. Vroeger je... wel, maar ja, nu precies. niet meer. Maar je hebt ge... had jij niet het gevoel dat... Ja, straks ben ik een mug. Nee. Daar heb je niks mee te maken. Nou, dat komt misschien nee, een keer ja. niet. Ja, maar ik denk dat het hele politieke stelsel over, over een jaar of twintig heel anders is. Ja, ook, Hoe ja. weet ik niet, maar het zal anders worden. Maar zo kan het niet. Als je nu al ziet de landelijke politieke partijen. 81 politieke partijen verschillende. Ja, zo, zo kan het niet verder gaan. Dat is veel, veel te veel. Ja, maar dat geldt ook voor een gemeenteraad. Dus, ja, Natuurlijk, nou, dat, dat, dat, dat zal heus wel, uh, denk ik, uh, de komende... Nou ja, misschien over een jaar of twintig het heel anders uh, gaan dan uh, wat we nu gewend zijn. Nu we, ik denk ook dat moet. moet mee, ook de politiek moet mee met z'n tijd. Nu hebben we een nieuw college. Ja. Sinds afgelopen uh, donderdag. Ja. Wethouders. Ja. Nou, dat is niet uniek. Dat is in mijn tijd ook een keer gebeurd. Ja, dat weet ik. Dus, uh, niet, dus, niet mee. dus dus alleen maar goed ja. hard werken, mouwen opstropen en de tegenaan. Juist. Dus dat, dat, dat ondersteun jij volledig. Ja. ja. Dus daar uh, gaan we ze ook op afrekenen. Hoe wij dat doen? Nou gewoon, uh, kom nou uh, met uh, agendapunten, want de laatste jaren, of de laatste jaren we hebben we heel weinig agendapunten gekregen, af en toe is er een hele hoop en dan weer maanden bijna niks. Nou dat moet gewoon veranderen, we moeten veel meer op de hoogte gebracht worden, we moeten veel meer meegenomen straks met het watertorenplein, met de inrichting. Van begin af aan moet een raad meegenomen worden, niet op het moment dat het al helemaal klaar is. Maar dat kan je, dan, ja, dan dan kan je onder, weinig. Dat is wel onderdeel van het duale stelsel, hè? Ja, ja, weet ik. Maar het moet eens een keer anders. Je moet het eens een keer gewoon samen doen. Ja, als Niet je... uh, twee verschillende eilanden. En op laatste gaat het ene eiland pas te horen... als het zo goed als in orde is. Nee, maar met die wethouders die er blijven zitten... moet je wel samenwerken dan. Ja, ja, ja. ja. ja. En dat vertrouwen heb je? Dat vertrouwen heb ik, ja. ja. Um, er zijn een aantal veranderingen in de gemeenteraad. Fred Koonsberg is opgestapt. Ja. Uh, het signaal gaat dat er nog een raadslid zal opstappen. Geen idee. Oh. Geen idee. Signalen, ja, nou ja, wat, wat, wat heb ik aan een signaal? Ja. Ik moet het eerst weten. Dus je blijft zitten. Ik blijf zitten. Ja, heel goed. <laughs> uh, even terug op het Waterloopplein. Anders zou ik ook niet uh, meedoen aan de verkiezingen ervoor. Hè? Even over het, het net over hadden. Even het Wat ja? is jouw mening daarover? Mijn mening. Uh, uh, uh, hoe het nu ingestoken is met het nieuwe college, vind ik goed. Uh, we gaan uh, uh, vanaf uh, maart de insteek opnieuw doen. En dan komt het college zelf al met een voorstel. En dan uh, zal de raad daar een besluit in nemen. Of dat goed is of niet goed is. Dat, dat is vaag. Ja, maar het is ook vaag. Even, even, even wat meer duidelijkheid. Ja, wat is ja, het ja, standpunt van sociaal Antwoord? Ja, nou, in ieder geval uh, teruggaan tot maart. Goed communiceren uh, met de omgeving, met de burgers van Zandvoort. Opnieuw het college moet opnieuw kijken van... Het uh, ja, parkeerterrein uh, uh, is niet alleen van de omgeving hier. Van, uh, nee, dat zeg je toch ook. Dat ik van zei van het he? he? ja. ook meteen. Ja. Wat is jouw mening over de watertouren? Uh, In je verkiezingsprogramma staat uh, de watertouren moet blijven bestaan. Ja, nou, die, uh, zo, als ik naar de uh, plannen kijk, uh, blijft die zo goed als bestaan. Nee, kun je schrijven. Maar heb jij een keuze al voor jezelf gemaakt... Want het besluit zou in december genomen worden. Ja. Toen had je al een keuze in je hoofd zitten. Ja. En? Ja. Dat waren de witte huisjes. Maar goed, het gaat nou. Dat mag iedereen weten. Dat, dat, dat, dat. Ja. Wat, wat nu? En dat standpunt hou je nog even vast? Dat hou ik nu nog even vast. Ja. Ja. Nou, dat is heel ja. belangrijk. Uh, ik ga nu even. Kijk, vragen... het is belangrijk, natuurlijk, uh, uh, dat je uh, achter je eerste standpunt ook blijft staan, zo lang mogelijk of zoveel ja. mogelijk. Ja. Niet dat je steeds maar gaat wisselen van standpunt, dat, dat is niet goed. Nee. Spreek je dan ook namens Partij van de Arbeid over toen de Witte Huisjes? Weet ik niet, moet je naar de Partij van de Arbeid vragen. Nee, maar jij geeft vaak het antwoord. Ik spreek mee namens de Partij van de <laughs> ja, Arbeid. Ja, maar ik heb geschreven dat we het anders gaan doen. Ja, want hij is nu wethouder. Nu, uh, nu moet hij met, uh, ook mee een voorstel ondertekenen. Juist. Dus ik kan moeilijk gaan zeggen iets over de Partij van de Arbeid. Nou, je zit met Oessie uh, uh, samen nu. Ja, nou ja, maar goed. Dus, uh, dan zullen we tegen die tijd als college uh, met een uh, voorstel komen. Hoe nu? Dan zullen we daar verder een besluit in nemen. En, en even kijken. Ik, ik heb nog een vraag over het parkeren. Dat speelt natuurlijk... Elke verkiezing speelt dat mee. ja. Uh, jij bent dus hierbij betrokken geweest? Ik vind uh, parkeren moet je aan de burgers overlaten. Heb de burgers een probleem, ga je kijken en dan probeer je met de burgers uh, eruit te komen. Hoe nu, wat gaan we doen? Maar wat is jouw eigen standpunt daarover? Ik heb er geen standpunt in, daar dus laat ik aan de burger over. Die standpunt is belangrijk. Mijn standpunt is helemaal daarin niet belangrijk. Als een, als een burger zegt, wij willen een vergunning, ik vind het mis, ik het een vergunning. Duidelijk. Uh, en, en, en, en, en dat moet veel meer gebeuren. Je moet eens een keer goed naar de burger luisteren. En mijn, ja, die moeten veel meer betrokken raken. Niet alleen maar uh, met verkiezingen, maar ook daarbuiten. En je vertoont je dan ook overal? Ik kom overal. Zoveel mogelijk. En ik word aangesproken uh, in het dorp, boven in de winkels. Ik ga wel eens een boodschapje doen. Uh, dan denkt mijn vrouw: voor twintig minuten is je thuis. En dan ben ik twee uur onderweg. Ze weten je te vinden. Ze weten me te vinden. En dat is juist goed. Uh, jouw partij, is die aan het verjongen? Uh, nou, Sanna. die... Uh, want als uh, ik uh, kijk naar je, je lijst, je bent uh, niet alleen uh, fractievoorzitter, maar je bent ook voorzitter van een bestuur. sociaal handvoort ja. Dus je hebt een dubbele pet op. Uh, ja, maar uh, dat kan ik best uh, goed scheiden. Dat is niet moeilijk. Want ik nee, nee, want ik laat de leden beslissen. Hoeveel leden heeft uh, sociaal handvoort Weet ik niet. Uit mijn hoofd. Echt niet. Daar bemoei ik me niet mee. Je bent voorzitter van het bestuur? Ja, nou, dat is de penningmeester en de secretaris, die weten het. Uh, Daar vraag ik helemaal niet om. Dat uh, zie ik uh, eind van het jaar wel. Of uh, dit jaar dan. En dan gaan we de lijst opmaken. Je maakt me toch niet wijs dat je niet weet hoeveel leden nee, er zijn? Weet ik niet. Nee, echt niet. Echt. Daar bemoei ik me niet mee. Heb je geen ledenvergadering dan? Ja, maar daar ik me niet mee. Verder. Nee, dat is de secretaris die zorgt van... Uh, Willem, je hebt een ledenvergadering. Nee, le wij hebben een ledenvergadering. ledenvergadering ja. Maar je. Weet, weet je Hoe, wat het is? Hoeveel mensen komen er dan? Uh, uh, een stuk of uh, vijf, zes. En uh, uh, wij hebben meerdere leden. Alleen dat zijn uh, slaperen, uh, slaapleden. Laten we dat zo maar uit uh, liggen. Oké. Okay. He, die willen eigenlijk, uh, die ondersteunen ons wel, maar die willen er verder niets mee te maken hebben hoe en wat. En, uh, zus. en uh, dat, uh, ja, ja, dat is in de hele landen zo, dat is met de uh, landelijke politieke partijen ook. Ja, maar daar heb je, je geen... Heb ervan... nee, nee, nee, je nee, bent maar... een plaatselijke lokaal Ja, maar dat werkt allemaal hetzelfde. Maar het, het verbaast mij dat je als voorzitter niet weet hoeveel leden, nee, weet zeker slapende nee, nee. leden hebt. Nee, dat weet ik niet precies. Echt niet. Je moet toch contact houden met je achterban. Ja, nee, die, die, die, dat, dat, ik heb toch een ledenvergadering, dan komen ze. Vijf. 5, maar 6. je hebt meer kiezers. Ja, tuurlijk. Maar hoeveel precies, weet ik echt niet. Ik denk misschien een stuk of 15, 16. Voor lokale partij is dat veel. Het valt me tegen hoor, dat je dat niet zo spontaan kan zeggen. ja, dat... nou, 15, 16. Zo ongeveer. daar daalt trend. Ik weet niet precies dat is, is Daniel Leffers nog steeds de penningmeester? Ja. Ja, volgens de, de website die er ja, overigens. keer, uh, commissaris. Zeer aantrekkelijk, uh, zeer aantrekkelijk en goed uitziet. Compliment. Oh, dank ervoor. je wel. Ja, nou dat, ik uh, kijk veel websites ja. van politieke partijen en die van jullie ziet er echt verbluffend goed uit. Dank je wel. Ik zal het aanraden, doorgeven aan Henk keur. Ik kan ja, iedereen aanraden om die te bekijken, want het is echt mooi. In ja, socialzonse.nl. Nou, en, en, ja, en het wordt ook continu bijgehouden. Ja, ja. zof, continu actief. Elke dag, ja. zoveel mogelijk. Dus complimenten daarvoor. Dankjewel, ik zal doorgeven aan Henk Keur. Uh, Willem, wat zou je nog de luisteraars willen zeggen met dit nieuwe jaar? Uh, hele goede gezondheid, dat is het allerbelangrijkste. Sommigen zeggen wel eens, uh, ik hoop veel geld te krijgen. Nou, dat vind ik helemaal niet interessant. Laat mij maar een goede gezondheid hebben. En ik hoop de burgers gezondheid voor ook. Dankjewel voor je Dat is kont. het allerbelangrijkste, dankjewel. Peter. Bedankt.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 Look like fries Ja, en u hoorde natuurlijk de heerlijke muziek van Beautiful People van Melanie. Nog echt een jeugdvriendinnetje, want ik kijk altijd naar erop, want het is wel een tijdje geleden. Maar Beautiful People, en dat sluit zo mooi aan bij het volgende onderwerp, de verbeelding in Zandvoort. Uh, tegenover mij zit uh, Ramon de Munk, zeg ik het goed? Ja, dat zegt hij helemaal goed, Ach, klopt. Goed, zo, ik heet Pieter hoor, ja, zo, ja. zo ben ik bekend hier in Zandvoort. En eh, als ik dan praat over de verbeelding in Zandvoort... dat is een project dat al eh, een paar jaar loopt... dat zich richt op mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking... en een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En, maar die wel willen werken of ja. zich actief willen ontwikkelen op de arbeidsmarkt. En dat is niet alleen jouw werk... maar het is een organisatie die erachter zit van de gemeente Zandvoort... en een aantal bedrijven, hier ook uit Zandvoort... die zich willen inzetten om die mensen te helpen en weer aan de slag te krijgen. Ja. Kan je er iets meer over vertellen, Ramon? Ja, absoluut. Um, de verbinding Zandvoort is een netwerkorganisatie. Ja. En uh, het bestaat inderdaad uit uh, verschillende uh, bedrijven, uh, winkels, maar ook uh, zorginstellingen. Uh, het is een opdracht van de gemeente Zandvoort. Is het uh, opgericht in mei, uh, twee jaar, bijna twee jaar geleden. Um, de kandidaten stromen dan in via de gemeente uh, Zandvoort. Eigenlijk dus vanuit Haarlem, omdat het samenwerkt. Uh, u zei met al met mensen met een verstandelijke beperking komt ook voor, maar ook gewoon mensen uit de participatiewet die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt uh, hebben. Dat kan, uh, kunnen allerlei uh, redenen zijn. En die helpen wij dan graag uh, een stap in uh, de richting naar de arbeidsmarkt toe. Die activeren wij uh, zodat ze weer kunnen re hier in de samenleving. Dus jij hebt ook een, een overzicht van alle vacatures die er eventueel zijn. Welke winkels en bedrijven daaraan mee willen doen? Nou, we, we werken niet per in termen van vacatures, want vaak kunnen die kandidaten niet een volledige, uh, uh, volwaardige functie invullen. Dus dan beginnen we klein met een werkervaringstraject, een soort van stage. Uh, om mensen toch in een soort van deeltaken weer uh, wat zelfvertrouwen te geven. Of dat ze toch weer leren om te, gaan, te werken. En uh, dat beginnen we vaak klein. En die begeleid jij, die mensen? Die melden ja. zich bij jou aan of die krijg je van de gemeente of aangeleverd? Uh, dat uh, kan op verschillende manieren. Uh, de meeste zijn inderdaad via de gemeente Haarlem uh, aangemeld. Maar het kan ook bijvoorbeeld via het RBW beschermd wonen. Uh, kunnen we ook instroom krijgen. Of van, uh, vanuit uh, de dus, er zijn verschillende windrichtingen waaruit het uh, kan komen aanwaaien eigenlijk. Maar eventjes, hoe gaat dat? Die... die... Wat is het adres van jullie? Uh, of gaan ze jou bellen? Of, uh... nou ja, we, we zitten in het gemeentehuis, dus dat is nummer 2. Hier in Zandvoort. Hier in Zandvoort. Ah ja. Uiteraard uh, weten mensen ons ook te vinden via de website uh, www.deverbeeldingzandvoort.nl er zit een streepje tussen. Er zit een streepje tussen verbinding en zandvoort. Ja, ja, goed opgemerkt. Ja. Um, en uh, via telefoonnummer worden we natuurlijk ook wel eens uh, uh, gevonden. En wat is het telefoonnummer? Het telefoonnummer, als ik even spreek, is 023. 023 nee, 023. 5740226. Ja. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan uh, mensen die deel kunnen nemen aan het traject. Er zijn natuurlijk geen uitzendbureau. Uh, we helpen mensen uit de participatiewet. Stop, stop, stop. Mensen die gaan bellen naar de gemeente Zandvoort. Ja. Met dit telefoonnummer dan wel informatie. En die vragen naar Ramon. Ja, dat kan. Dan ben jij er. Dan zit ik daar. En, en jij gaat luisteren. Van wat is er aan de hand? Ja, bijvoorbeeld als we die situatie even aanhouden. Dan zal ik eerst inderdaad naar het verhaal luisteren. Maar dan is het voor mij ook belangrijk om te weten. Als jobcoach van. Wat voor een achtergrond heeft iemand op het gebied van bijstand of, of uitkering. Want wij helpen dus mensen voorheen uit de WWB. Wet, werk en bijstand. Dat is nu veranderd in uh, de term... Uh, participatiewet, die uh, sinds 1 januari 2015 in het leven is geroepen. Daarbij helpen we ook mensen uit de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, uh, en ook al mensen uit de Wajong. Dus dat is wel een voorwaarde uh, dat mensen uit zo'n achtergrond uh, okay. komen. Uh, die hebben dat, maar die bellen jou op en die zeggen ja. help, ik wil eigenlijk weer aan de slag. Oké. Okay. Ze, zeggen ze dat of zeggen ze wat anders? Nou ja, dat komt voor van uh, ze willen graag werken en dan ervaren moeilijkheden om dat zelfstandig uh, uh, te kunnen organiseren. Um, dus die vragen inderdaad van ik wil graag weer een baan of iets, iets nuttigs doen of een dagactiviteit. We hebben ook een soort van dagbesteding. Uh, ook vrijwilligerswerk misschien? Ja, of stage vrijwilligerswerk. Um, dus we zeggen nou, kom maar een keer kennis maken en dan doen we een intakegesprek. Komen ze naar het gemeentehuis? Gemeentehuis, daar hebben een paar spreekkamers en dan maken we even kennis en kijken wat er mogelijk is, wat voor een wens iemand heeft en of die inderdaad binnen ons traject zou passen gezien de, de achtergrond van die kandidaat. Als het zo is, dan neem ik even contact op met de gemeente. Als het een gemeentelijke klant is, dus WWB of participatiewet, daar hebben ze klantmanagers zitten. Die hebben dan al waarschijnlijk een dossier van zo'n persoon uh, liggen. En dan overleg ik even ook met de klantmanager uh, hoe we dat traject kunnen gaan oppakken. En dan kan die officieel worden ingeschreven via ons systeem en dan is hij in het traject. Nou, nou komt er een, een klant bij, een potentiële klant, en die zegt ik wil burgers genezen worden. Wat ga je dan doen? Dat is nog niet voorgekomen. Dat zou een, een, een mooie situatie zijn. Kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn of haar eigen dromen. Ja. En uh, die liggen in de praktijk wel eens Af van de werkelijkheid. Want natuurlijk hebben ze wel eens hele leuke wensen of ideeën. En mijn taak is dan ook een stukje loopbaanonderzoek. van wat, wat ligt er binnen je, binnen je mogelijkheden. Uh, overschatten we uh, de wensen niet? En brengen we dat goed en helder in kaart. wat er echt realistisch is? En dan beginnen we even met een werkervaringsplek. Dan toetsen we inderdaad of, of, of het niveau. Kan je een voorbeeld noemen van een werkervaringsplek? Ja, absoluut. Uh, nou, Leontine was hier net al geweest vanmiddag. Bij, van het ontmoetingscentrum uh, De Zandstroom. Ja. Daar heb ik bijvoorbeeld een kandidaat lopen die daar mee helpt de ouderen te begeleiden. Maar we hebben ook iemand bij een advocatenbureau gehad. We hebben iemand bij de uh, rijlwinkel, dat is uh, van Mona Meijer hier in Zandvoort. Ja. Uh, Pakhuizen hebben we mensen, bij de gemeentelijke reiniging hebben we iemand zitten, ook bij de begraafplaats iemand die het onderhoudt. Sportvelden hebben we... En ook uh, hebben we sinds kort een eigen buurtbedrijf opgestart. Dus daar doen we uh, productiewerk in groepsverband. Dan zitten we boven de bibliotheek. Bij de bibliotheek hebben we trouwens ook een uh, kandidaat zitten. Maar in het buurtbedrijf... Dat, maar zijn het allemaal vrijwilligers of zijn het betaalde banen? Dat wisselt... Uh, dat zijn, de meeste zijn wel betaalde banen, maar dan op, in de vorm van stagevergoeding. Dus dat is dan een, uh, niet een minimumloon, maar dan een, een, een andere verdienstelijke tegenprestatie... in de vorm van een financiële bijdrage van de uh, uh, werkgever. En dat doel is wel om vanuit daar uh, door te ontwikkelen naar een echte betaalde baan. En dat uh, is ook al uh, regelmatig gelukt. Bijvoorbeeld bij Zilt Bikes uh, aan de passage. Daar is een dame werkzaam geweest... Vanuit die stage ervaring, die heeft het heel goed gedaan. En vanuit daar uh, heeft de opdrachtgever gezegd, nou we, we, we willen haar een betaalde baan aanbieden. Dus dat is heel mooi. Dat, daar werk je eigenlijk naartoe met die mensen, dat ze zelfstandig uh, uitkeringsonafhankelijk in de maatschappij uh, terecht komen. Complimenten, want dit zijn allemaal successen. Ja, absoluut. Ja. Hoe groot is jullie team? Uh, ons team bestaat. Je, je, je doet het niet alleen, maar nee, zeker je hebt een niet. heel team van mensen om je heen. Ja, het team bestaat uit uh, uh, drie jobcoaches. Ehm. Uh, Eén werkbegeleider die bij het buurtbedrijf het productiewerk begeleidt. Eén coördinator die vanuit paswerk de structuren regelt. Op dit moment bestaat ons team uit deze mensen. En jij zit vast in Zandvoort? Ja, wij zitten vast in Zandvoort bij het gemeentehuis. Sinds kort is dus ook in de blauwe tram. Boven de bibliotheek waar wij ruimte hebben. Waar we dus ook werkzaamheden verrichten. En ook nog training en educatie aanbieden. Wanneer ben jij als mensen zeggen van, hé, hey, dit is interessant ik wil ja. eens met die Ramon gaan praten uh, wanneer zit jij op, op je kantoor? Uh, heb je bepaalde dagen, uren? Ja, ik ben zelf persoonlijk bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag, dan zit ik uh, op het gemeentehuis en af en toe ben ik natuurlijk uh, in het dorp om uh, bij de winkels of bij de werkplekken langs te gaan om te kijken hoe de kandidaten daar doen, en soms daar is er wat coaching nodig, wat sturing nodig dus uh, ik ben in ieder geval altijd in Zandvoort aanwezig, uh, dinsdagochtend van vanaf 8 uur tot en met vrijdagmiddag half uh, vijf in principe. Dat zijn geen tijden, dat zijn hele lange tijden die je maakt. Nou ja, we, we beginnen vroeg en dan uh, werken we tot half vijf door in principe. Uh, ja, dat uh, zijn onze tijden. Keurig. Ja. Het uh, wordt steeds meer duidelijker. Dat is mooi om te horen. Heel uh, fijn. Maar nogmaals, ik zou zeggen, ga naar de website... Want daar staat uitgebreide gegevens op. Juist. Daar staan ook de telefoonnummers en dergelijke. Alles staat erop. Ja. Dus ga naar de website. En dan kunt u alles terugvinden over de verbeelding. Aan elkaar geschreven. En dan een streepje. Zandvoort.nl Ja, dat klopt. En Facebook is mogelijk. U kunt e-mailen. En u kunt bellen. Ik ga het nog een keer noemen. In Zandvoort 023. Dan 57. 40226. En vraag dan aan Ramon, Ramon Nunk. Ja. En dan krijg je alle informatie die nodig is. Ja, absoluut. Dat, uh, dat is correct gezegd. Ik wens je erg veel succes. Ja, hartelijk dank. Voor Zandvoort. Komt helemaal goed. En blijf lachen en blijf hard werken. Ja, dankjewel. Ga dan, ik doen. Dankjewel ja. voor je komst. Ja, oké okay, dan.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 Tail. I'll take you up on a dare, anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Punching. Ja, ja, ja. ja, en we hoorde natuurlijk Christina Aculiera, eh, ik hoop dat ik het goed uitspreek, ik denk het wel, met Hurt En eh, voor mij zit als laatste gast deze morgen eh, mijn grote vriend Hans Rijmers, want eh, morgen hebben we weer jazz in de kocht Yes sir, ja eh, Even voor de duidelijkheid, het begint om half, eh, nee, om de, half drie Ja Klopt. Uh, de zaal die is open om half twee. Ongeveer. Half twee, kwart voor twee. En uh, na afloop kan je blijven eten bij, uh, in, in uh, de grog. Maar dan moet je wel even bestellen. Doorgeven bij Theo Smit. Ik zal meteen een telefoonnummer geven. 06 546 77 -947. En Theo heeft altijd een hele goede maaltijd na afloop. Dus doe dat. Ja. Maar ja. De kocht, wat krijgen we morgen toch? Ja, uren? nee, voordat we gaan eten, uh, ja, wat uh, we krijgt, krijgt iedereen nog even een uh, fantastisch jazzconcert uh, tot, do door de strot geduwd? Schiet maar los. Ja, ja. Die krijgen nou, we morgen. Uh, uh, Deborah Carter, en, en die is vaker hier geweest, hè? twee keer. Dit wordt de derde keer, denk ik. Um, Even herhalen, drie keer geweest. In 2006, 2010, 2015. Drie keer geweest? Drie keer, al. oh. Okay. Ja. Ja, ik heb de historie op de ja, site ja, niet ja, nagekeken, maar dat doe jij wel. Ja, nee, ja. ik ben je zeer dankbaar. Nou, nee, dat, dat komt helemaal goed. <laughs> ja. Nee, maar kijk, wat. wat uh, dit is typisch zo'n zangeres die, die, die kun je eigenlijk uh, om de twee seizoenen wel een keer vragen. Ze is van oorsprong Amerikaans, hè? Ja, ze is Amerikaanse. Opgegroeid uh, Hawaii en Japan. Ja. In uh, welke volgorde weet ik niet. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Maar wat doet zo'n vrouw dan opeens hier in Nederland? De liefde. Oh, met die Met de meneer. Oh. Maar vraag me niet wie, wie hoe, wat en waar. Ik heb okay. geen idee. Oké. Okay. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Dus ze woont door, in Amsterdam. Ze woont in Amsterdam. En, en is onder andere docent op het conservatorium van San Sebastian in Baskeland hoe je daar terecht, komt, geen idee, maar dat zal ook wel. Het is in ieder geval beter weer dan hier. Als er al zoveel keer hier geweest is, dan moet jij dat toch weten? Nee. Oh, nee. Oh, nee. Weet je hoeveel jazzmuzikanten over in Europa rondlopen? Oké. Okay. Ik weet er niet. Ik, ik weet er een hoop, maar God, niet allemaal. Nee. Maar. Kijk, zij, zij heeft, is ongelooflijk veelzijdig, uh, heeft uh, albums gemaakt, uh, uh, tributes naar uh, Duke Ellington en naar de Beatles en fantastische uh, album. Moeten mensen maar eens even googelen, uh, Day Tripper, de, de tribute naar de Beatles, daar heeft ze de Beatles nummers verjazzed, zeg maar, en heel erg mooi, heel knap. Helemaal Is Waarschijnlijk zal ze morgen daar ook iets uitzingen. Ja, geen idee. Geen nee. idee. Ik, ik ken de speellijst ook niet. Nee. Uh, weet ik niet. Uh, er zal ongetwijfeld wat nummers gaan doen van uh, Elephant Geld, vermoed ik. Uh, het American uh, Songboek. Uh, kortom, uh, een buitengewoon swingende middag. Maar dat hebben we eigenlijk het, de rest van het hele jaar wel. Dus maar nou we, heb je, we nou, trappen goed af. Nu heb je mevrouw Carter genoemd, ja. maar er zit ook een begeleiding omheen. Ja, uh, Jean-Louis uh, Jean van Dam, uh, piano. Uh, die hebben we wel eerder gehoord. Ja, zeker. Ja, toch wel een van de, een van de regelmatige begeleiders. Ja. Niet alleen piano, maar ook elektrische piano. Dus die heeft er aan 88 niet genoeg. Die heeft er nog eentje haaks op de, op de vleugel staan. Waar hij met zijn linkerhand iets doet wat zijn rechterhand geen idee van heeft. Maar het klinkt samen wel leuk. Dus dat doet hij, dat doet hij goed. Uh, Erik Timmermans uh, Bas. Ik hoop van harte dat hij er is. Want ik kreeg gisteren een mailtje dat hij ook een beetje grieperig is. Maar goed, we hebben in ieder geval een hele goede bassist stand-by staan. Uh, uh, of die komt, weet ik niet. Uh, maar dat zien we dan wel. En als slagwerk hebben we Mark, Schen Mark Schenk. Is nog nooit geweest. Maar... Hoe kom je daar Nou, uh, nou Erik programmeert. Ja. En dat is maar een klein widdeltje. En die kennen elkaar allemaal. En die zullen ongetwijfeld ergens samen gespeeld hebben. Uh, en we hebben in Nederland fantastische slagwerkers. En dit is er een van. Dit is de slagwerker van Gardinoor. Nou, Gardinoor, dat is bij het, het publiek uh, wel bekend. Hè? Van. Oh, what a beautiful day. Hè? Dat is uh, een goed nummer geweest van ze. En ik ben ook, daar hebben we weer iemand die nog nooit hier geweest is. En ik vind toch nog steeds dat we ons ook moeten kunnen legitimeren. door iets te doen wat nieuw is, wat mensen nog niet kennen. Het moet ook een beetje verrassing zijn. Uh, daarom wil ik ook niet dat we, dat we bijvoorbeeld een spellijst uh, vertellen. Of publiceren, of wat dan ook. He, laat het maar. Ik weet hem ook niet. Laat het maar. Laat het maar gebeuren. Laat je maar verrassen. Ga maar lekker zitten. Ja, en dan ik, ik, ik, denk, ik denk even praktisch. Er komt een, een nieuwe drummer aan. Ja. Uh, die heeft een vrachtwagen vol met spullen bij zich. Uh, ja. Dat moet eventjes opgesteld worden. Ja, dat zal het... worden en dat moet uitgetest worden. Kort, nu, dat valt wel mee hoor. Oh. Nee, maar er wordt akoestisch gespeeld. Uh, de zaal is. Uh, het enige wat versterkt wordt, uh, is de bas en de, en de piano. Ja. En, en de zang uiteraard. Maar uh, uh, slagwerk uh, wordt niet versterkt. Dat nee, vind ik het uh, knap, want die, die mensen die die, uh, die komen die, uh, niet om uh, twee uur binnenlopen. Die, uh, Nee, nee, die kan. zijn er meestal om een uur of uh, kwart over twaalf. Half één. En, even en dan is het even samen, even samen spelen. Even, door, even de spellijst doornemen. Ja, en vergis je niet hè. Het zijn allemaal professionals, professionals hè. hè. Ja. Dus die hebben aan een, uh, een akkoordenschema uh, vaak genoeg om te weten wat er gaat gebeuren. En de, nummers die ze, en de nummers die ze gespeeld hebben, of die ze gaan spelen, die hebben ze meestal al, uh, al een ruim aantal keren gespeeld. En jij zit al zoveel dus jaar bij de, die, de deur als gast hier. Hoeveel jaar doe je dat? Nou, in ook. Oh, dat weet ik niet precies. Dat weet ik, dat weet ik niet precies. Nou, eh. nou, Willem Paap weet het ook niet. Ik weet het ook niet. <laughs> Kom op, man. Maar, maar nee, nee, je we bent wel een aantal jaren Ja, we hebben de stichting. Uh, Erik is natuurlijk begonnen. Ja. Uh, Toen de tijd van de, van de stinkende emmer hier naartoe. Omdat hij vond van de werd er werd te veel tussendoor gepraat en uh, dat wil ik niet meer. Volkomen terecht. Even luisteren, de stinkende emmer is het wapen van ben het wapen van ja. Ja, aan de ramplaan daar aan het eind, hè? Ja. waar je het weiland in rijdt. Ja. En die heeft toen uh, gedacht van dat wil ik niet meer, uh, samen met Johan Clement en Landersbergen, want dat was eigenlijk het trio hè, waarmee ze speelden. Ja. En toen zijn ze terechtgekomen in, in de krocht hier bij, uh, bij Theo. En bij jou. Ja, maar dat is pas later gebeurd. Uh, en, en toen hebben we gezegd: van dat. dat uh, we kunnen dat met de entreegelden niet meer betalen. En toen voorgesteld uh, om er dan een stichting van te maken. Dus we hebben een stichting gemaakt, want toen konden we. ...een subsidie aanvragen bij de gemeente. En daarvoor was het particulier initiatief. En dan konden we één keer wat aanvragen. Hè. Dus dat was de, de, de 1500 euro burgerinitiatief... Hè, wat toen de tijd de regeling was. Ja. Hoe dat nu is, weet ik niet meer. Maar dus dat hebben we toen gekregen. We waren heel blij mee. En daarna hebben we de stichting opgericht. Dus konden we uh, een bijdrage van de gemeente. En die krijgen we nog steeds. Hè. Dat wordt wel ieder jaar een beetje minder. En het is volkomen logisch. Ja, je moet de kroch toch ook betalen? Nee. Oh, dat scheelt Dat scheelt hem. Nee, nee. nee. Uh, oh ja. Theo stelt de krocht uh, beschikbaar. Maar hij heeft, de drankjes in maar de, heeft gelijk, hij he? de drankjes en het eten en, en noem maar op allemaal. Dus dat, dat, dat is een okay. prima regeling. Maar we betalen de muzikanten ja. naar de BIM-norm. En. Die BIM-norm is natuurlijk al, al, al heel erg lang tot stand gekomen. Op initiatief van onder andere uh, Hans Dulfer. Uh, uh, uh, uh, uh, toen de muzikanten in Amsterdam hè, die in het BIM-huis speelden. Die vonden dat ze te weinig geld kregen. En die hebben toen gezegd van we stoppen ermee. Of we maken een goede regeling ten aanzien van de betalingen. Nou En dat is de BIM-norm. Is dat ja. geworden in de de tijd. En zo wordt iedereen keurig betaald. Ja. En als de een die krijgt dan wat meer dan de andere solist. Maar de, goed, dat heeft ook alles te maken met bekendheid en, en dat soort dingen. Ik bedoel, we gaan niet zoals de, de, de, de kroegbaas ja, in Amsterdam kan je, doet, niet doen. Zwart. Van je niet Nee, nee, nee, niet zwart. Maar je krijgt, ja, ofwel, maar goed. Je krijgt 75 euro op, op een avond. En, en, en, en dan ik, moet je zelf 40, 40 euro per keer geld betalen. Ja, en ik bedoel, daar gaat nergens over. Nou dat gaan we niet je, doen. Nou krijg je... Wat is het gemiddeld aantal bezoekers wat je krijgt op dit... Nou ja, uh, het, we zien het wel ieder jaar een beetje oplopen. Okay. Dus daar ben ik wel blij mee. Alleen, ik wil zo graag dat, dat de, de uh, bezoekersaantallen oplopen en de leeftijd een beetje naar beneden. Hoezo, ken je een grote grijsgehalte? Nou, wach, ja, moet je niet naar ja, mij kijken. Hè? Ja, Nee, ik kijk ook <laughs> wel eens in de spiegel. Maar... Het, het, ja, we willen toch een beetje, beetje, beetje. We zijn ontzettend blij met degene die komen. Ja. Natuurlijk, die harde kern hebben we hard nodig. En het zijn liefhebbers. En ze weten waar het over gaat. En dat is fantastisch. We kunnen ze niet missen. Ik, ik wil ze niet missen. Als ze niet komen, dan ga je ze dus persoonlijk naar ze toe om ze op te halen, hoor. Want kom op, jongens. Maar. En het leuke is, de muziek zit ook niet op het podium... maar zit midden tussen het publiek in. Hè? Nou ja, dat, dat, is dat willen we ook graag. Hè? Uh, niks leuker dan de muzikanten om je heen. Die, die werken op hetzelfde niveau dan waar jij zit. Letterlijk uh, hetzelfde niveau. Uh, allemaal mensen. En iedereen heeft heel veel bewondering voor iets wat hij zelf niet kan. Hè? Maar dat geldt voor een loodgieter en een elektricien ook. niet kan, vind je het fantastisch. Yep. Maar met muzikanten ook. He, want waar ken je de muzikanten van? Ja, toch over het algemeen van een beetje afstand. Via een geluidsdrager. He? Of ja, YouTube. Of god weet wat. En in de pauze en daarna. Uh, de muzikanten blijven eten. Dus die zitten lekker tegenover je. En je kan met van alles over ze praten. Handtekening vragen. Uh, foto's maken. Ja, dat maakt niet uit. Prima. Prima. Vinden dat fantastisch. Akoestiek is geweldig. Komen graag. Komen heel graag. Je hebt ook de rest van het programma al voor de komende maanden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja zeker. Uh, februari Edwin Rutte. Zo. Dus daar... Uh, dus ook niet tenminste. Nee, maar die is ook uh, één of twee keer tot nu toe ja, geweest, ja, ja, ja, denk ja, ik. Ja. Dus de, de fantastische jazzhanger. Daar ja. zijn we heel blij mee. Uh, dan in uh, maart uh, het trio van uh, Johan Clement. He, dus die, die iets bijzonders gaat doen, wat weet ik nog niet precies. Dan in april, uh, Francesca Tandoy. Uh, uh, Wie is dat? Uh, pianiste en zangeres. Is ook eerder geweest. Studeer is denk ik nu net klaar met uh, conservatorium en overal aan het optreden. En dan op het uh, uh, laatste concert met uh, Marjorie Barnes. Zo. Dus dan, dan, dan met, uh, met het trio met uh, Lex Jasper. En dat is wel heel bijzonder. Uh, Lex Jasper heeft, uh, ik denk, vijf of zes jaar uh, niet meer opgetreden. Ziek geweest. Uh, uh, kortom, uh, uh, uh, ja, niet goed. Maar inmiddels alles weer overwonnen. En hij heeft in oktober weer het allereerste concert gegeven in, uh, in Groningen. Of daar in de buurt, ik weet niet precies welke zaal met Fris Landersberg en Edwin Corsilius die toen de tijd ook met z'n allen uh, voor die tijd voor hij ziek werd hebben opgetreden dus dat is een fantastisch eindconcert in mei het wordt heel, wordt de heel bijzonder de jazzcliefhebbers moeten dat in hun agenda gaan noteren nou zo, alles Je hebt alles. Ja, alles Ja, noteren. want het is allemaal succesvol <laughs> wat jij hebt nou ja, ik, ik, kijk op de site www.jazzinzandvoort.nl ja. daar staat alles op kijk en we zijn alweer uh, toch maar een beetje aan het voorbereiden voor met het morgen, ja. Morgenmiddag. Het concert begint om half drie. Half drie. De toegang is... 15 euro. 15 euro. U kunt blijven eten na afloop, maar dan moet je even Theo Smit bellen. Ja. 06 7 7 En u kunt dan luisteren naar Deborah Carter. Deborah J. Carter. Zo en... wil ze graag genoemd worden. Oké. Okay. <laughs> we doen het volledig. Het is, het is geweldig. <laughs> ja. uh, een aanrader om daar morgenmiddag naartoe Absoluut, te gaan. Absoluut. En uh, het staat uh, prominent aangekondigd in het Dagblad. Dat nou. mogen we ook noemen nu met Eindelijk. heel veel plezier zeggen... Eindelijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, dus ik uh, als uh, uh, een van de evenementen in de, in de top 10... en uh, wat het halensdag of Dagblad vindt. Nou, daar zijn we het helemaal mee eens. Precies. Uiteraard. Hans, bedankt voor je komst. Heel graag gedaan. Goed, dan uh, gaan we meteen even door met de agenda... wat we allemaal kunnen verwachten in de komende weken, dagen. Nou, uh, we hebben net genoemd... Uh, morgen tussen het grote concert... Tot en met 15 februari is er een expositie van schilderijen van de Ria Breewijk bij Pluspunt. 15 januari, dat is dus, dat is dus morgen. 7e editie van Defrost Mulker New Year's Surf. Nou ja, ze hebben in ieder geval wind. Bij de watersportvereniging Zandvoort van 9 tot 8 uur. Nou, dan hebben we morgen de dan hebben we behandeld. Wilt u een filmpje leren maken, dan kunt u naar de Bibliotheek Zandvoort op 18 januari van 3 uur tot half 5. Volgende week zondag, Classic concert met Heemstedt Philharmonisch Orkest in de Protestantse Kerk. Dat begint om 3 uur, kerk is ook om half 3, entree 5 euro. Dan gaan we naar 5 februari, de Comedy Night in de Amsterdam Beach Hotel van 8 uur tot 11 uur, entree 6 euro. Op 6 februari de Eddie Wally Memorium in Lunchbreak. Jongens, kan het hier zo stiller? Dank je. Uh, ik zei, Eddie Wally Memorium in Lunchbreak, Haltenstraat 57. Zijn muziek wordt gedraaid en er zijn Belgische hapjes. Nou, dat moet altijd goed zijn. 10 februari de Algemene Pubquiz in Café Koper. Entree 2.50. begint om 9 uur s'avonds. Ja, en Edwin Rutte die komt ook naar Zandvoort, maar dat is op 12 februari... Nou, elke eerste, eerste maandag van de maand de nabestaande groep bij Ook Zandvoort van half twee tot drie uur. Elke eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal spreken voor al uw vragen over de iPad, tablet, smartphone, ook bij Ook Zandvoort. Elke vrijdag medische gymnastiek bij pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. En de herhaling van dit programma is aanstaande donderdag van acht uur tot tien uur in de ochtend. Uitzending gemist. Ga dan eventjes naar www.zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in en let op één uurtje later invullen. En dan kunt u dit programma terug horen. Wij gaan bedanken. Kasper Geurensen. Uh, Kasper, je hebt het uitstekend gedaan. Goede muziek gedraaid. Overigens, de muziek werd samengesteld door uh, Gerry Rutte. Uh, alles op uh, video en uh, camera's opgenomen. Geweldig. De redactie was van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de was van Gerry Rutte. De koffie, Gerry Rutte. Presentatie mocht ik doen. En Irene de Jager veel strikte met de zieke, ziekte... Uh, ik hoop dat je snel weer terug bent. En vanzelfsprekend bedanken wij Hotel Hoogland... voor de gastvrijheid, de koffie, thee en de water. Het is weer altijd goed om hier te zitten. Wij wensen u allemaal een prettig weekend en tot volgende week. De dicht. Geen voel voor de mamot en de papegaai. Laat de wijn. Alles loopt mis vandaag, maar ik hou zo van je, en je was er niet. De sleutel weg, de voerder dicht, dus kan ik alleen maar naar je raaien.